Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Bij aanslagen op drie hotels en drie kerken in Sri Lanka... zijn minstens 100 doden en zo'n 300 gewonden gevallen. Onder de slachtoffers van de aanslagen in Sri Lanka zijn ook buitenlanders. Hun nationaliteiten zijn nog niet bekend. In de hoofdstad Colombo waren explosies in vijf sterrenhotels waar veel buitenlandse toeristen zitten. In Colombo is ook een kerk geraakt waar gelovigen het paasfeest vierden. Verder zijn er explosies geweest bij twee kerken ten noorden van de hoofdstad en aan de oostkust van Sri Lanka. In een van die getroffen kerken alleen al zijn volgens de politie meer dan 50 doden gevallen. Over de achtergrond van de aanslagen is nog niets bekend. De daders lijken zich te hebben gericht op katholieken, rijken en toeristen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zoekt uit of er ook Nederlandse slachtoffers zijn bij de aanslagen in Sri Lanka. Voor de tweede keer in 24 uur tijd is in de Spuistraat in Amsterdam een handgranaat gevonden. Het explosief werd vannacht vlakbij een koffieshop ontdekt... en daarna weggehaald door de explosieve opruimingsdienst. Gisteren werd op ongeveer dezelfde plek ook al een handgranaat gevonden. Wie de granaten heeft neergelegd en waarom is nog niet bekend. In de Duitse deelstaat Thüringen is een babylijkje gevonden. De Duitse politie gaat ervan uit dat het gaat om een pasgeboren baby... Het is vooralsnog niet duidelijk waar het lichaam vandaan komt... en of het om een jongen of een meisje gaat. Het kind was wel aangekleed toen het werd gevonden. En in delen van het land is een brandlucht te ruiken door paasvuren... die in Duitsland en het oosten van het land zijn aangestoken. De oostenwind blaast de rook- en roetdeeltjes richting het westen. Het RIVM waarschuwde afgelopen week al dat de paasvuren smok... en een slechte luchtkwaliteit kunnen veroorzaken. Het weer volop zon vandaag bij 20 graden in het noorden... tot zo'n 24 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, dan kan in het zuiden plaatselijk 26 graden worden gehaald. Vanaf woensdag meer kans op regen. Dit was het NOS-journaal. 37 van de OV-medewerkers wordt getreid door passagiers. Doe eens lief. Dank je wel. Namens het OV en Sieren.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 Der Sonnenkreis hat also auch seine Wirkung. Und diesen zu erhalten, soll das schöne Mädchen ihn morden. Das ist Salz in meine Suppe. Götter, was soll ich tun? Dich mir anvertrauen! Warum zitterst du? Vor meiner schwarzen Farbe oder vor dem ausgedachten Mord? Du weißt also... Alles! Du hast nur einen Weg, dich und deine Mutter zu retten. Der wäre? Mich zu lieben. Ja oder nein? Nein. Nein! So, so. stirbt zurück, Herr. Ich bin unschuldig. Ich weiß. Geh. Und jetzt suche ich die Mutter auf, weil mir die Tochter nicht beschieden ist, Herr. Ik strafe mijn moeder niet. Ik weet alles. Sei ruhig. Du sollst zien wie ik mich aan de moeder rechel. Welkom terug bij het tweede uur van CFM Klassiek. En we begonnen de tweede uur gelijk bijzonder indrukwekkend met een van de aller aller aller aller beste Uitvoeringen van uh, der Hulle Rache. Oftewel ook wel bekend onder de naam de Koningin van de Nacht. En dat dan natuurlijk in de weergaloze uitvoering van Christina Deutekom. En er zijn er echt heel weinig... Uh, in de hele wereld die, uh, die dat zo konden brengen als deze fantastische Nederlandse zangeres geboren als Stientje. En uh, ja, daar kon je niet mee aankomen in de opera. Dus dat werd Christina. Maar zo verschrikkelijk mooi en zuiver gezongen. En dan nog met een starorkest, de Wiener Philharmonica erachter. En Sir George Salty als dirigent. Nou, wat wil je nog mooier? Prachtige muziek en uh, ik ben echt, uh, ja wij zitten hier uh, in de studio als we dit horen, echt met kippenvel. Christina Duitenkom dus, onze Nederlandse ster-sopraan met dit prachtige stuk van Mozart uit Der Zauberflöten. We gaan door met een uh, volgende stuk en dat is weer een wereldberoemde tenor, namelijk Mario Lanza. En Mario Lanza is natuurlijk een van de bekende jongens. In de operawereld werd hij niet zo serieus genomen. Ook vooral omdat hij heel veel films speelde. En ook wel wat populairdere dingetjes zong. Maar dat hij echt opera kon zingen, dat, uh, dat blijkt wel. Uit het stuk wat we nu gaan draaien. Libiamo ne lieti Calici uit La Traviata van Giuseppe Verdi. Libiamo, libiamo Negli eri collici Che la bellezza infiora E la Fuggeva, fuggeva L'ora Sinebria voluta Libiamo i dolci freddi Che suscita L'amore Poiché quell'occhio Al I'm Mario Lanza dus. Maar wie die zangeres is, dat moeten we u helaas schuldig blijven. Want die informatie wordt hier niet verschaft. Hij staat gewoon alleen onder Mario Lanza. En die dame die erbij hoort, nou sorry, dat weten we dus echt niet. Neemt u ons niet kwalijk. We gaan weer terug naar Nederland. En dan ook nog terug naar Dicht bij Huis. Want de volgende zanger uh, die wij gaan draaien is ook iemand die in het buitenland vooral heel erg bekend staat om zijn operawerk. In Nederland helaas eigenlijk niet zo. In Nederland meer vanwege zijn operette-achtige uh, programma's... Uh, die hij vroeger ook voor de tros maakte en zo. En dan heb ik het natuurlijk over Marco Bakker. Geboren in Beverwijk als Jaap Bakker... Maar Jaap is niet zo'n beste operanaam, denk ik. Dus vandaar dat het Marco werd. Marco Bakker, een bariton in dit geval. En die gaat een stuk voor u zingen. Dat heet When My Schatz, Hochzeit Macht. En dat is een deel uit de Lieder einer Varende Gezellen van Gustav Mahler. Marco Bakker dus met When My Schatz, Hochzeit Macht. Great. <laughs> Marco Bakker dus met uh, een stuk uit dat lied der Varenden gezellen van Gustav Mahler. We gaan door met een dame die alweer een tijdje helaas niet onder ons is... en die waarschijnlijk ook bij het grote publiek, publiek zeker niet, uh, bekend zal zijn. En Het is wederom een Nederlandse dame en ook wederom een ster-sopraan. Niet de kleinste. Uh, ze was in de tijd getrouwd met de eerste televisiedokter van Nederland... Hans van Zol. heette die man. Die was ook nog eens uh, tenniskampioen. Ze ontmoetten elkaar bij een of andere liefdadigheid. En een aantal maanden later trouwden ze. En dan heb ik het over Gree Brouwenstein. En dat is echt een fantastische sopraan. Uh, lang, ja, je hebt er een hele tijd niets van gehoord natuurlijk. Want ze is al een tijdje niet meer onder ons, zei ik al. We gaan van haar draaien. O Mia babino Kara, dat geen, betekent zoveel uh, als mijn zoete, lieve papa. En dat komt uit Gianni Shichi van Giacomo Pio, uh, Puccini. Ja, dan moet ik het wel goed zeggen. Giacomo Puccini, Grey Braunstein. Ja, een prachtige stem. Ik zei het al, een dame die bij de jongere generatie zeker niet meer bekend zal zijn. Maar bij de oudere operaliefhebbers waarschijnlijk toch nog wel. Gree Brouwenstein dus. Prachtige Sopraan. En we gaan verder met een andere prachtige Sopraan. En deze dame werd eigenlijk... bij het grote publiek natuurlijk bekend... in 1992 toen ze samen met... Queens, Freddie Mercury... Uh, het prachtige Barcelona... opnam. Uh, ter gelegenheid... van de daar toen gehouden Olympische Spelen. Maar... Caballé uh, uh, Montserrat Caballé moet ik zeggen, Montserrat Caballé kan natuurlijk veel meer dan alleen maar Barcelona zingen. En dat gaat ze nu weer uh, bewijzen met een stuk uit Aida van Giuseppe Verdi en het stuk wat Montserrat voor u gaat vertolken dat heet Ritorna vincitor en dat betekent zoiets als kom terug als overwinnaar. Montserrat Caballé. Dit is Wat een prachtige stem van Montserrat Caballé. En uh, hier in de studio zitten wij met z'n tweetjes, Angela en ik. Uh, gewoon met kippenvel. Ik hou helemaal niet zo van soprane eerlijk gezegd. Maar als ik deze dame hoor zingen, dan ga ik volledig om. Ik kan de verleiding niet weerstaan om in dit programma toch nog iets te draaien... uit die prachtige klassieke versie van The West Side Story. Ik ben al eenmaal een enorme fan van dat... Van die prachtige, ja het is een musical, het was een dansfilm. Maar eh, in de jaren negentig maakte Bernstein, de componist van de prachtige muziek hieruit, maakte er zelf een hele nieuwe versie van met een symfonieorkest en natuurlijk een paar hele grote stemmen. Eh, waaronder Placido Domingo, waaronder Kiri Tekanawa en natuurlijk José Carreras. En ja, ik vind dat zo mooi, die muziek. Ik heb er in het eerste deel ook al iets van gedraaid. Ik kan de verleiding niet weerstaan om u toch nog een prachtig stuk te laten horen. Gezongen door Carreras. En dat is het overbekende, maar zo mooie, Maria. Maria. The most beautiful sound, I'm Nou, was dat mooi of was dat mooi? José Carreras dus met uit de West Side Story Maria. Ik zit er sterk over te denken om in dit programma gewoon die hele plaat eens een keer te draaien. Die hele opera versie zeg maar, van dit stuk. Het is echt vreselijk mooi. We hebben sopranen gehad, we hebben baritons gehad, we hebben tenoren gehad. De enige stemvorm die we eigenlijk nog niet gehad hebben is de alt. En um, die gaan we nu doen. En dat is ook wederom een Nederlandse dame. Ze was een beetje meer bekend ook door het zingen van geestelijke liederen. Uh, maar ze had een prachtige alt en dat is natuurlijk Aafje Heines, Een prachtige Nederlandse stem. En zij gaat voor u zingen een stuk van Johan Sebastian Bach. En dat is een heel mooi stuk. En dat heet Bist du By Meer. Mm hmm. Afje Heijn is dus met het door Johan Sebastian Bach geschreven Bist to by Meer. En de orgelbegeleiding in dit geval werd verzorgd door Pierre Palla. En dat is een van de beroemde radioorganisten in de jaren 50, zo'n beetje, zoals Johan Jong en Bernard Drucker en Corstijn ook natuurlijk, die allemaal eh, vaak orgelconcertjes gaven voor de radio. Pierre Palla was er een van. De volgende. Artiest die wij voor u gaan draaien. De volgende sopraan die wij voor u gaan draaien is Joan Sutherland. Engelse sopraan die er vooral sport van maakt... om wat oudere onbekende opera's tot leven te wekken. En dat doet ze ook nu. Uh, we gaan een, het stuk duurt uh, iets langer. Het is een iets langer fragment in dit geval. Maar het is zeer de moeite waard om naar te luisteren. Joan Sutherland gaat zingen. Ancor non giunse regnava nel silenzio. En dat komt uit een opera van Donizetti en die heet Lucia de Lammermoor. MUZIEK Een wat langere fragment dit keer van uh, Lucia de Lammermoor, zo heet de opera, werd gezongen door Joan Sutherland. Prachtige opname. We gaan eventjes nog terug naar Placido Domingo, want anders voelt hij zich misschien te kort gedaan. Carreras hebben we al wat meer gehoord, dus moet hij ook nog een keer. Goed, dat doen we dus. Placido Domingo met een heel bekend stuk. Kan iedereen bijna mee zingen uit Rigoletto van uh, Giuseppe Verdi, La Donna e Mobile. La donna è mobile, qual più vale vento muta l'accento e di pensiero sem. a piano che su quel seno non riva amore la donna monti qual piuma al vento mutava certo edi Dat was dan wederom Placido Domingo met La Donna e Mobile. We gaan door als laatste met Maria Callas. En in een prachtige combinatie onder leiding van Herbert van Karian met het orkest van de Scala in Milaan. En het stuk heet Un Bel di Fedremo. En dat komt uit de opera Madame Butterfly. En die is dan ook weer van. Puccini. Dus daar komt ze. Maria Callas. En dat was een stuk uit uh, de opera Madame Butterfly van Puccini, gezongen door de legende Maria Callas. En dat allemaal begeleid door het Theaterorkest van de Scala in Milaan, onder leiding van Herbert von Karajan. Prachtig stuk dus. En uh, ja, hiermee zijn we helaas alweer gekomen aan het eind van deze uitzending over de grote historische opera sterren. Volgende week uh, gaan we weer uh, met iets heel anders verder. Mocht u suggesties hebben over, uh, over wat wij zouden moeten gaan uitzenden of wat u graag wil horen. Laat het ons rustig weten via een berichtje op onze Facebook pagina. CFM Klassiek. En dat lezen we gegarandeerd. En uh, alle leuke suggesties op het gebied van klassieke muziek en misschien zelfs ook wel musical worden uh, meegenomen. Ik dank u, of wij eigenlijk, want Angela zit naast me de techniek te doen. Wij danken u voor het luisteren naar dit programma. En tot een volgende keer.